En daar is dus de, de, ja dat heet eigenlijk vangbalk, in een windmolen is het zo dat je niet remt, maar je vangt. Het woord remmen komt dus niet voor in de, de molenwereld, je vangt de molen. En dat is de vangbalk, die daar zo schuin nu omhoog hangt. Nou dat weegt ook nogal wat, en er zit ook nog een steen op, als je, als je kijkt op die, op die kist, die, op die balk, om extra gewicht te geven. Die vangbalk doet eigenlijk het remwerk. En ik kan die balk van buiten uit bedienen, ik weet niet of je dat nog zien kan, die balk daar, ja. die loopt naar buiten ja, toe. Ja. En daar zit het touw aan vast, wat ik vanaf de front op en neer kan laten gaan. Precies. En daarmee en kan ik dus die balk omhoog en omlaag doen. Want zoals ik buiten al zei, deze blokken die moet je dus op dit wiel drukken. Kijk, ja, hier, ja. zit, hier zit nog een, een stalen velg om, ja. want anders dan zou je hout op hout remmen en dat uh, slijt dan nog. Aan, ja. Aan beide kanten, zeg maar. Ja. Dat staal dat slijt namelijk. Uh, ik kan dit niet met de hand, natuurlijk, tegen, tegen het wiel drukken, nee. want dat zou geen, geen enkel effect hebben. Nee. Ja. Daar ben je gewoon te, te zwak voor. Maar deze balk dat het voor mij. blijf even daar zo. Nou. Ja. Dit is een gevaarlijk plekje van de molen. Uh, deze stalen, ja, zeg maar. -arm. Deze arm, Heng hengsel. Ja, die zit dus aan een van die remstukken vast. Die remstukken ja. lopen helemaal rondom, hè. dus hij pakt ja. hem helemaal over het hele wiel. Als ik aan hier aan trek, oh ja, dan, dan trek ik dus die remstukken tegen ja. dat wiel aan. Ja. Ja. Maar dat doe ik niet, dat doet die balk, want die balk die kan naar beneden. Ja. Die scharneert hier. En als ik omlaag ga, ja, dan gaat dit dus ook mee. En dan trek je ja. hem dus uh, omlaag. Maar omdat de balk nu opgeheven is. Rent hij niet en ik hoef gelukkig niet buiten de hele dag die balk omhoog te houden. Nee, ja. hier, Hij zit hier in de haak. Hij zit in de haak. <lacht> die uitdrukking is ook wel graag. Ik moet eerst dus zorgen dat ik hem uit de haak wil en dat doe ik dus ook door van buitenaf... Dus ...een korte ruk te geven. Dan slingert die haak ervoor. Dit is de onder onderkant van de haak, die kan je hier misschien zien. Ja. En dan gaat die balk omlaag en dan kan ik redden. Ja. Als je trouwens een speciale geluid wil horen, kan ik hem wel even remmen. De term mag ik niet gebruiken natuurlijk een dat. De molenaar zegt ook wel eens, ik houd de molen aan. Hij houdt hem aan en is ook stoppen. Dus, weet, kijk, zie je die scherpe punt van die haak? Ja, ja, ja. Nou, daar moet je even, even op letten, die gaat naar voren toe. En dan kan ik hem dus laten zakken. En dan gaat hij hier, trekt hij dus die remblok weer aan. dan hoor je wel. inderdaad van alles. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Oké, okay. Dat was duidelijk, heb ik al. En dan gaat weer.